Met het, het Franse bedrijf koopt Opel vanwege zijn kennis op het gebied van elektrisch rijden. Ook kunnen door de overname de kosten worden gedrukt bij de inkoop van onderdelen. Peugeot Citroën wordt door de aankoop van de Duitse fabrikant... de tweede fabrikant van Europa, na Volkswagen. De maandenlange strijd om de overname van de Telegraaf Media Groep... lijkt nog niet gestreden. Talpa heeft zijn bod op TMG opnieuw verhoogd. Het bedrijf van John de Mol, Talpa, komt met een nieuw bod dat het gisteren duidelijk was geworden dat het Vlaamse Mediahuis en TMG... het eens waren geworden over een overname ter waarde van 278 miljoen. In het carré verkiezingsdebat is CDA-leider Buma gisteravond... in aanvaring gekomen met de linkse partijen... over het beschermen van de Nederlandse cultuur. Hij vindt dat ze de zorgen van veel Nederlanders... over het verval van normen en waarden negeren. Buma kreeg bijval van VVD-leider Rutte. pvda leider Asscher vindt dat het CDA blijft steken in nostalgie... Groenlinksleider Klaver vindt dat juist de tolerante cultuur van Nederland... te weinig is beschermd. Noord-Korea heeft vanaf raketten gelanceerd... meldt het Zuid-Koreaanse leger. Die kwamen zo'n 1000 kilometer van de Noord-Koreaanse kust... in de Japanse zee terecht. Het is niet duidelijk om welk type raket het gaat... en hoeveel er zijn afgevuurd. De raketproef is mogelijke reactie op de gezamenlijke militaire oefening... die de VS en Zuid-Korea houden. Japan heeft onmiddellijk protest aangetekend tegen de Noord-Koreaanse test... Jeugdbendes kosten de samenleving elk jaar honderden miljoenen euro's. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie... waar het AD over schrijft. Nederland telde in 2014 bijna 200 van deze groepen. Een criminele jeugdgroep kost bijna 2 miljoen euro per jaar. Een overlastgevende jeugdgroep ongeveer 1,5 miljoen per jaar. Het weer, veel bewolking en regen, vooral in het westen en zuiden. Het blijft grijs en regenachtig, al maakt het noordwesten wel kans op een beetje zon. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het. M DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. De voorjaarsvakantie in Nederland is weer helemaal voorbij. Dat is goed te merken. In de Randstad is het behoorlijk druk. 180 kilometer file staat er nu. Ik noem de files in de Randstad met meer dan een kwartier vertraging. Dat zijn de files op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Alfred Kerkdriel en Waardenburg 7 kilometer, bijna 20 minuten. Ook 20 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar na een ongeluk... tussen Uitgeest en Knopend Kooimeer. De linker reishok is dicht. Op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk... 9 kilometer, een half uur vertraging. Daar zijn alle reishokken weer open. Van Arnhem naar Utrecht op de A12 tussen Alfred Wageningen en Maarsbergen... 7 kilometer, ruim 20 minuten. Dik een kwartier op de A28 Zwolle richting Utrecht... tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst, 13 kilometer. Na een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leiden en Afwit Noordwijk 6 kilometer. Meer dan een half uur vertraging. Ik vermoed dat daar ook wel een reishok dicht is. En de andere kant op, op de A44 richting Den Haag... tussen Leiden en Leiden-Zuid, 4 kilometer reken op een kwartier extra. Tot zover de verkeersheer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Heerlijk om weer bij de radio te zijn op zaterdagmiddag. Ja, wat een beetje was dit, zeg. Ongelooflijk. Je de, de swing sister en breakouts aan het begin... van nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Nou, de zon is inmiddels verdwenen, albert Maar we zitten er wel aan de tolweg. Tina, goedemiddag, luisteraars. En hallo, Albertjan. jan Goedemiddag, kijkers. Goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, het was het weekje wel, Zeker hè? wel, ja. verdorie, wat een week. Het waren twee weken in één week, kan ik bijna wel zeggen.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 De hoogste verstelling, sneller, hoger, sterker. Stop niet. Hier kan nog verder. De hoogste verstelling, hoogste verstelling. Erbij, hè? Even een piekje erbij, even erbij, naar de hoogste versnelling. Schakel hem maar lekker door naar z'n vijf, zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Deze heel van Nielsen, het blijft een heerlijke symbool En de hoogste versnelling. Inmiddels kwart over twee, we gaan het zoverst nieuws in het kort met je doornemen. Politie ontdekt hennekwekerij in de woning. De politie heeft woensdagmiddag een hennekwekerij ontmanteld in Zandvoort Nieuw-Noord. De kwekerij werd in een flatwoning aan de Vlemingstraat ontdekt. In de woning zijn nog een onbekend aantal planten aangetroffen...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 Dus u bent gewaarschuwd. Straks veel meer nieuwtjes bij CFM. En we gaan om half drie kijken naar het weerbericht. Maar eerst vrolijke muziek van Barry Mangelo. Her name was Lola. She was a showgirl. With yellow feathers in her hair. And a dress cut down her there. She would my rain gate. And do the cha-cha. And while she tried to be a star. Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till.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 I'm Wel sinds Scheveningen net begonnen zijn met het opbouwen van de Strapafjus... is dat in Zandvoort, nee, middags voor het grootste gedeelte gebeurd. Dus Zandvoort is klaar voor de zomer en wij ook bij C.F.M. Vandaar dat je hem hoorde, de zin van Barry Manilow en de Copacabana. Jawel, oh, dit is iets heel aparts. De directeur, die zit er naast een kraper. En Blondegreet staat naast een kakmadam.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 Staan te discussiëren. En volle Jan vertelt zijn allerlaatste vak. Of hij Jan ze mij ziet te versieren. Maar helaas, die tijd heeft hij gehad. Een elf soldaat slaat de strijdreed van zijn leven. Als er iemand op zijn grote teen gaat staan. Een kleine hondje van damp, de ben... Zaterdagmiddag ook alweer weer heen gaan. Ons Amsterdamse Stamcafé. Ja. Klopt. Hoorde, de zingel van uh, René Daan. Hij was niet helemaal gepland. Hij spraat me goed. Wel leuke keren. Zo het zaterdagmiddag bij CFM met Amsterdamse Stamcafé.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 Anywhere you wander Anywhere It, it takes forever Geen trein richting Zandvoort Vanwege de werksmeden aan het spoor. Nou, toen dacht ik vanuit die uh, Charlie Lusker. Die plaat die kunnen we wel eens gaan draaien. Van de NS-reclame, I will wait for you. Met het uh, station van Zandvoort daarbij. Daarachteraan Soft Cell en The Tainted Love. Ja, voordat we naar het uh, voetbal overgaan. Uh, Joop eerst even een ander kort bericht. Ja, en wel, uh, Sven Kramer heeft bij de WK Allround in Hamar... met de achtste plaats, 36.41, op de 500 meter... een solide basis gelegd voor zijn negende wereldtitel.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 die bij het EK's en de WK's Allround die afstand al zeven keer won. Sindre Hendriksen uit Noorwegen, winnaar bij het EK... hield WK-debutant Patrick van Roest net van het podium... met 36,32 op om 36,27. Port vervolg. Dat wat betreft het WK schaatsen.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 Just put your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 Het enkele uitval van Uno en daar heeft de keeper van Zandvoort... Er en hier met zijn de kijk op, dus helemaal geen probleem. Op dit moment is uh, Zandvoort in de aanval, ook in het midden van het veld. Uh, Justin Luit aan de linkerkant. Luijten kan er gaan meters maken. En heel veel meters kan hij gaan maken. Er komt de bal voor. Goede voorzitter. Justin, kan er net niet komen voor uh, die bal even achter de keeper te tikken. En die wordt nu uit, aan de zijkant uh, over de lijn gewerkt. Uh, Zandvoort mag gaan ingooien. Aan de rechterkant van het veld...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 En daar is Jesse De Haan. Die heeft de bal bij de punt. Lucas Die schiet tegen de keeper aan. Hele grote kans van Zandvoort. Nog een keertje daar, Jesse De Haan. schietbal schiet de bal aan de zijkant van de paal. Niet aan de goede kant van Zandvoort. De stand is er half vanochtend nog 0-0. We spelen in de tiende minuut. Dankjewel, Jop, voor dit moment. En straks komen we uiteraard weer terug bij Jan Een 0-nulletje op dit moment op het scorebord. SV Zandvoort tegen UNO VV1.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 Het is bijna drie uur, zo vlak voor het nieuws. En weer van drie uur gaan we nog één uh, keer terug naar Duitsveld. Jaap bij de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen UNO VV1. Hoe gaat het daar met SV Zandvoort, Joop? Ja, eigenlijk niet goed. Het gaat wel goed eigenlijk. Want ze zijn uh, verreweg het sterkste. Maar die bal wil maar niet in dat oog. Ze hebben al een vijftal grote, echt grote kansen gehad. En één keer stond de bal aan de weg. En vier keer had de keeper, uh, ja... Nee, laat ik het zo zeggen. Als het frisier wat scherper had, dan, dan had hij er wel in gezeten. Maar... En de keeper stond steeds in de weg en die wilde niet capituleren. Nu weer in Nijntzenberg, in het 16 meter gebied Hij haalt het bal achterover en wordt weggekapt daardoor. En Samfoort erover, yes, we aan over de achterlijn. Nee, niet over de achterlijn. Ja, toch. Uh, uitschot voor de keeper van Uno, die echt uh, behoorlijk getest is en tot nu toe uh, orde is begonnen. We spelen ondertussen in de 24e minuut. Uh, dus uh, moet er moeten wel gaan doelpunten gaan komen. Wil Zandvoort uh, nog een groot score gaan halen? Dat is wel de verwachting namelijk. Uh, ik heb even gekeken. Uno staat op 1 onderste en die heeft een, een negatief doelstroom van 52 doelpunten. Dat zijn er nog wel een paar. Zo, so, zo, so, zo. So. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Het verschil is, dus is, is levensgroot. Samson krijgt die bal er nog steeds niet in. Uh, uh, sterker nog, uh, ja, op dit moment is Uno zelfs in de aanval. Hij uh, krijgt een vrij schot mee aan de zijkant van hetzelfde. het veld. Voor Franse aan de linkerkant.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 25e minuut ondertussen. En de stand nog steeds 0-0 in de wedstrijd Zandvoort tegen Uno. Oké, okay, dankjewel jouw En, Nes, en uh, zometeen in het volgende uur komen we uiteraard weer terug bij Joop. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag SV Zandvoort tegen Uno. VV1. SV Zandvoort moet toch wel kunnen gaan scoren tegen die groep. Nou ja, we krijgen het al in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Daarin onder meer uiteraard ook de evenementagenda... en veel andere dingen die we gaan bespreken. Graag tot zo met deze van Crack David. I'm walking away From the troubles in my life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 sleepless nights